Met het NOS -journaal. Vijf landen die betrokken zijn bij het MA17-onderzoek... overwegen een tribunaal op te richten om de daders te berechten... die het toestel boven Oekraïne neerhaalden. Dat zijn Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Vertegenwoordigers van de landen spreken elkaar dinsdag... als ze allemaal in New York zijn voor de algemene vergadering van de VN. Namens Nederland zijn premier Rutte en minister Koenders erbij. Hongarije is zonder aankondiging begonnen met het plaatsen van een hek bij de grens met Slovenië om migranten tegen te houden. Het land bouwde eerdere oversperringen aan de grens met Servië en Kroatië. Bij een grensovergang legt de politie rollen scheermesdraad neer. Het is niet duidelijk of dit langs de hele ruim 100 kilometer lange grens gaat gebeuren. Sinds Hongarije de grens met Servië heeft versperd komen veel vluchtelingen via de omweg van Kroatië... De Hongaarse regering vreest dat ook Slovenië of Roemenië als omweg naar Hongarije kunnen worden gebruikt. Het aantal aangiften van verkrachting is de afgelopen tien jaar gehalveerd, naar bijna 1200 vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS die Nieuwsuur opvroeg. Het aantal aangiften van aanranding daalde nog sterker. Tegelijkertijd is het aantal verkrachtingen en aanrandingen gelijk gebleven of zelfs gestegen, zeggen Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld. De politie en minister van de Steur van Justitie hebben geen verklaring voor de dalende aangiftecijfers. Een aantal woningcorporaties schroefden woningverkopen terug omdat de vraag naar sociale huurwoningen stijgt. Die stijging heeft onder meer te maken met de komst van veel asielzoekers. Andere corporaties bekijken nog of er minder huurwoningen moeten worden verkocht. Het weer, vanavond vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen overdag wisselend bewolkt, af en toe een bui en het wordt dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad veranderd viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 6 kilometer. De weg is weer vrij na een ongeluk. Maar uh, toch heb je nog een kwartier vertraging. A2 Amsterdam-Utrecht. Daar staat voor het knop het Oude Rijn 5 kilometer. De rechterrijstrook is ook dicht nog door een ongeluk. A5 richting Amsterdam voor het knop het Raasdorp 3. Hier is ook de rechter ook dicht door een ongeluk. En een ongeluk op de A10 Noord richting de A10 Zuid. Tussen Kadoule en Knoop het meer 7 kilometer zorgt voor 20 minuten vertraging. A12, Den Haag Utrecht tussen Woerden en Knoop Lunette Lunetten 13 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Richting Den Haag staat het ook vast door een ongeluk. Tussen Maarn en Knop het Oude Rijn staat 11 kilometer. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Welkom terug bij Tweede Uur. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu. ZFM Jong Zandvoort. We dipping in a pot of blue folks, yo it's so good, it's drippin' on wood Get a ride in that engine that could go Batman robbin' it, bang bang cockin' it Queen Nicki dominant, prominent It's me, Jesse, and Ari If they test me, they sorry Ride up like a Harley Then pull off in this Ferrari If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night But get the mic, cause I'm singing. singin' uh, G to the A, to the N, to the G uh, B to the A, to the N, to the G Hey het tweede uur van CFM Jongs Antwoord Je hoorde Bang Bang Nu hoor je Samen door het Leven Van Dave Rolfink En natuurlijk Dries Rolfink Als ik jou nu hier zie lopen, dan denk ik, waar blijft de tijd? Ik kijk naar jouw grijze haren, ik wil jou nog lang niet wij, Jij ziet niet alle gevaren, ja pa, maar wijsheid komt met de jaren. Je blijft altijd mijn kind, en jij mijn vader en mijn vriend. In voor en tegenspoed blijf ik toch van je houden. Soms loopt het anders dan gepland, daar zijn we beide aan gewend. Gelukkig kunnen wij elkaar altijd vertrouwen. En wat er ook gebeurt is zonder even. we gaan voor altijd samen door het leven. Ja, we gaan voor altijd samen door het leven Ik gaf jou ja, vaak wijze lessen Maar jij gaat je eigen gang. Ik maak soms nog wel wat fouten Straks gaat het beter Wees maar niet bang Jij denkt nooit verder dan morgen Ach, pa, maak jij je om mij geen zorgen Maar ach, je blijft altijd mijn kind En jij mijn vader en mijn vriend In voor- en tegenspoed blijf ik toch van je houden Soms rolt het anders dan gepland Daar zijn we beide aan gewend kunnen wij elkaar altijd vertrouwen? En wat er ook gebeurt is zonder teven. We gaan voor altijd samen door het leven. Ja, we gaan voor altijd samen door het leven. Ja, het is inmiddels kwart over zeven. Dat betekent dat het is tijd is voor de evenementjesantwoord voor de jeugd. Dan beginnen we met makreelrookwedstrijd. Bij beachclub nummer 5 op 26 september vanaf 11 tot ongeveer 3 uur... is een makreelrookwedstrijd van de zeevisvereniging. Meerdere zeevissers gaan de wedstrijd aan... De beste makreel te roken, waarna een vakkundige jury de winnaar rond 5 uur bekend zal maken. Dan de stads- en dorpomroepersconcours. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen deze dag naar Zandvoort... om hun boodschap de luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. Traditiegetrouw zullen de omroepers om half twaalf op het gemeentehuis worden ontvangen door de Zandvoortse burgemeester Nick Meijer... waarna het concours om half twee begint. De prijsuitreiking staat gepland rond de klok van kwart over vier. Dan de dag daarna, de Shanti en Zeeliederen Festival. 27 september. Vanaf half elf zijn er weer Shanti en Zeeliederen te vinden... op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand. Dit jaar zullen... Een tien koor meedoen aan dit festival. En dit festival zal duren tot ongeveer kwart over vijf. En daarna volgt, volgt nog een samenzang. Maar wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Come and Get It Be. You miss me? I miss all of all. Hey. All, all girls standing Get down to the morning friends at last Oh, but that one night is still the highlight I didn't need you until I came to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 Show came the truth My screams is the proof Them other dudes get the deuce So I yeah. speed in the coupe Leaving this interview It ain't nothing new I've been f***ing with you None of them bitches ain't taking you Just tell them to make a you, huh? That's how it be I come first like debut, huh? So baby, when you need that Give me the word I'm no good I'll be bad for my baby so, yeah. Make sure that he's getting his share Make sure My knees, keep 'em. Please, rub 'em down. Be a lady and a freak. Oh. walk on water. Het dus half acht, dat betekent dat het tijd is voor de top vijf films. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat Mission Impossible, Rogue Nation, voor 12 jaar en ouder. Op nummer 4, de Reunie, ook voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3, dat vind ik zelf een hele leuke film. Dat is namelijk Ted 2. Ook voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2, code M. Voor 6 jaar en ouder. En dan op nummer 1. Vorige keer stond hij op nummer 3. Binnenste buiten voor alle leeftijden.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar op. Sexy als ik dans, je zo lekker dat het te gaan ik steek ik mijn hand op, gaan mijn voeten zo als ik dans, gooi je, je zo lekker dat het Me aangedaan. Nee, ik wil dit niet. Ik wilde los, lekker laten, maar I'm gonna lo lo love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody. That'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus. Hallelujah. I'll we'll make you beg for it. Plead for it. Till you feel like you breathe for it. Till you do any and everything for it. I want you to fiend for it. Wake up and dream for it. Till it's got you guessing forever and you lean for it. Till they have a kiss. can't it check on your mind? And it's nothing but me. On it. On, on it. On it. it. Me time, believe that If it's yours and you want it, I want it Promise, I need that Tell I'm everywhere that you be at I can't fall back or quick Cause this here, fatal attraction So I take it all or I don't want it. You used to be thirsty for me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 Tijd tussen 8 en 9, of 8 en 10 moet ik zeggen, is er weer Alternative FM. Met vanavond de gast Lisa en de Lumberjacks. Maar wij gaan nog één nummertje draaien en dan ben ik er volgende week weer. My gosh, Damn. look at her butt. Damn. Oh my gosh, Damn. look at her butt. Damn. Oh my gosh, Damn. look at her butt. Look at her butt. <laughs> look at her butt. Look at, look at, at her butt.